Carla de Lappenpop, alleen in het bos. Carla was een leuke Lappenpop. Ze was gemaakt door de moeder van kleine Marlies. Carla kon net als de poppen en dieren die in de speelgoedwinkel waren gekocht... lachen en huilen, zingen en praten. Natuurlijk niet in mensentaal, maar in speelgoedtaal. Er was één ding waar de poppen en speelgoeddieren van Marlies vaak over spraken. En dat was over het bos. Dat bos lag niet zo ver van het huis waar Marlies met haar ouders woonde. Telkens als Marlies in het bos bloemen ging plukken, nam ze een paar poppen en dieren mee. Carla was de enige pop die nog nooit mee was geweest naar het bos. Ze deed altijd net of het haar niet kon schelen. Ik denk niet dat ik het leuk vind in het bos, zei ze. Alles groeit daar zomaar in het wild. Ik hou meer van een mooie tuin. Maar eigenlijk was ze heel jaloers... als ze de andere poppen en Bobby de kat... over de bloemen en de vogels in het bos hoorde praten. Ze draaide dan gauw haar hoofd om... want ze wilde niet dat het andere speelgoed zag dat ze huilde. Op een dag zei Marlies... Poppen, dieren... Ik ga vandaag met mijn vader en moeder naar het bos. En omdat we met de auto gaan, mogen jullie allemaal mee. Ze pakte al haar poppen en dieren op en droeg ze door de gang naar buiten. Maar ze merkte niet dat Carla vlak bij de voordeur uit haar armen op de grond viel. Carla hoorde dat de auto werd gestart, dat de deuren werden dichtgeslagen en dat de auto wegreed. Ze begon te huilen. Maar opeens ging de voordeur weer open. Hector, de hond, kwam naar binnen en liep naar Carla toe. Hij streek zachtjes met zijn voorpoot over haar haren. Daarna nam hij haar voorzichtig in zijn bek en liep met haar naar buiten. Hector rende met Carla door de tuin en de velden naar het bos. Daar zette hij Carla voorzichtig neer met haar rug tegen een boom. Daarna begon hij achter de vlinders en de konijnen aan te hollen. Carla keek om zich heen. Ik denk dat dit het bos is, zei ze zachtjes in zichzelf. Overal om haar heen groeiden prachtige bloemen. Boven de bloemen en het gras vlogen kleurige vlinders. En Carla zag in de boom een rood bosje zitten. In een andere boom hoorde ze een nachtegaal een prachtig liedje zingen. Ik heb de bloemen gezien, zei ze blij. En de vogels horen zingen. Nu begrijp ik waarom de andere poppen en dieren het zo leuk vinden in het bos. Toen Hector er genoeg van had om achter de konijnen en vlinders aan te hollen, ging hij terug naar huis. En hij vergat Carla mee te nemen. Maar Carla vond het niet erg. Zelfs niet toen het begon te regenen en haar volle zwarte haren kletsnat werden. Het werd nacht. En ze keek met haar grote zwarte kraalogen naar de maan aan de hemel tot het licht werd. En telkens weer zei ze hardop, ik ben in het bos. Ik ben een hele nacht in het bos geweest. Dat hebben de andere poppen en dieren nog nooit meegemaakt. De volgende morgen ging Marlies naar het bos om bloemen te plukken. Hector liep naast haar. Opeens dacht hij aan Carla en rende weg. Hector, kom hier, riep Marlies en ze holde achter haar hond aan. Wat heb je daar? Oh, het is Carla. Die ben ik gisteren zeker vergeten mee naar huis te nemen. Ze is helemaal nat. Marlies bracht Carla gauw naar huis en zette haar voor het haardvuur, zodat ze kon drogen. Ik ben helemaal alleen in het bos geweest, zei Carla tegen de andere poppen en speelgoeddieren. En ik ben er de hele nacht gebleven. Ik heb de maan gezien, maar verder was het hartstikke donker. En het heeft ook geregend, maar ik was helemaal niet bang. Je bent een dappere pop, zei Bobby de kat. Vooral omdat je helemaal niet zo graag naar het bos wilde. En het andere speelgoed was het helemaal met hem eens.